Zegde toen ook op de derde plaats. En dat zal wel eens de plaats kunnen zijn. Waar Perstijn vandaag weer gaat eindigen. Want als we de tijden van uh, uh, Beckett natuurlijk. even weer vergelijken met bijvoorbeeld die derde plaats van Perstijn. ligt ze ook ruim twee seconden achter. En verloor ze in de vorige ronde ook weer op Perstijn. Nee, het is net als eigenlijk bij de heren op de 10 kilometer. toen Weber en Lee tegen elkaar reden in de laatste rit. We weten het al lang, We weten dat het podium wordt: 1 Sablikova, 2 Wust en 3 Perstijn. Want Beckett zit stuk, zit helemaal kapot. En moet nog, Erben, drie rondjes. Moet er moeten nog drie rondjes. En er worden drie hele lange rondjes voor. Want ze rijdt nu alweer een rondje 34, 6 jaar. Het is gewoon over en sluiten voor uh, Sabine Beckett. En dan is het... Ja, en Irene Buust weet het ook al. Hè. Irene Buust is op het binnenterrein. Is al aan het rondlopen. En is eigenlijk al heel voorzichtig haar zilveren medaille aan het vieren. En dat mag ze doen. En ze heeft daar uh, volledig recht toe. Want uh, dat wordt de tweede zilveren medaille. Op deze zilveren zaterdag kunnen we het omdopen voor Irene Wüst Na de uh, zilveren medaille op de duizend meter. Feliciteert ze erbe, volgens mij, daar aan de overzijde Sablikova. Ja, hoor. ze weet het al wel. Sablikova goud en uh, Irene Buust zilver. zijn allebei erg tevreden. En ik denk dat Irene deze medaille echt heel erg blij is. Die duizend meter van vanochtend, daar gaat ze nog wel even een klein beetje over nadenken. Van, ja, dat had misschien nog wel iets meer in gezet. maar... Ja, aan het begin van zijn natuurlijk nooit verwacht dat ze op de vijf kilometer zo makkelijk, want dat is het eigenlijk zo makkelijk, eigenlijk gewoon een zilveren medaille hier wegkaapt. Ja, voor onze neus vliegt nu de partner van uh, Claudia Perstein. Ook een uh, bekende van hem al uh, in de armen geeft hij een grote omhelzing. en Perstein die wees al even naar de zijkant, wees al er net eventjes naar hem toe, want Perstijn weet ook zeker dat zij de bronzen medaille uh, dus gaat behalen. Eén keer slechts bij een week afstanden eindigde Claudia Perstijn niet in de prijzen. We kunnen het allemaal rustig vertellen, Waar We hebben het dus eerder meegemaakt vandaag op de 10 kilometer. Waar de slotrit er eigenlijk ook niet meer toe deed. En inmiddels is Beckett begonnen naar de slotrit. Probeert nog wel te versnellen. Gooit bij de armen los. Irene Wüst voor onze neus. Kijk daar het scorebord. Maar ze hoeven zich er geen zorgen om te maken hoor. Sablikova is al wereldkampioene. Want de 6,54 is gepasseerd. Nu is Irene Wüst ook zeker van de twee zilveren medaille. Want de 7,02 is weg. Perstijn is al zeker van de bronzen medaille. En gaat Linda de Vries dan vierde worden? Ja hoor, Linda de Vries wordt vierde. Want Stephanie Beckett komt driehonderdste van een seconde tekort. Om Linda de Vries nog van die vierde plaats af te rijden. Linda de Vries, dus vierde. Be Beckett eindigt op de vijfde plaats. En Diana Valkenburg wordt zesde. Het podium 1. Martina Sablikova schrijft de historie. Succesvolste vrouw op de vijf kilometer bij de weken afstanden. Zes keer wereldkampioen op rij. Iedereen wust. Zilver. Mooie zilveren medaille. Haar tweede van de dag. En Claudia Perstijn pakt de bronzen medaille. Kortom, drie. Zeer gelukkige vrouwen op het middenterrein hier in Sochi. En daarmee eindigt deze dag van de weken afstanden. We gaan er natuurlijk nog even over doorpraten. Zometeen de reacties ook vanuit Sochi 2 over 4. Ik zei het al, het nieuws van 4 uur hebben we uitgesteld. Dat krijgt u nu. Vroege vogels en de oorlog. Maar u kent ons, daar komen in vroege vogels geen bommen en granaten aan te pas. Het gaat om een oorlog in de bodem. Met legers van schimmels en bacteriën...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 Het is zes over vier, Mark Visser met het NOS-journaal. Al-Qaeda-topman Abu Zaid is inderdaad in februari omgekomen bij gevechten in Mali. Franse president Hollande heeft dit bevestigd. De dood van Abu Zaid was al eerder gemeld, onder meer door de Algerijnse tv.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 Met de unieke subtitel, bloemlezing of rouwkrans. Op voorraad bij 100 boekhandels en te bestellen via elke boekwinkel en vele websites. 12,50 euro uitgeverij Elixir. De mooiste vrijgezellen voetballer van Europa, Evgeny Levchenko.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 NOS Langs de Lijn. We begonnen om kwart over één aan deze lange NOS Langs de Lijn uitzending. Natuurlijk in verband met de WK afstanden. We hebben zojuist de vijf kilometer gehad. We gaan er straks uitgebreid over doorpraten met Jochem Uitenhagen. We gaan uh, iedereen vuust nog even aan u laten horen. En we hebben een uitgebreid gesprek met. Uh, uh, Bert Goedkoop, dat is uh, de baas, wil ik maar even zeggen... van het beachteam Holland. En daar zit wellicht wat nieuws in dat gesprek. Zometeen uh, gaan we daar meer over horen. Bovendien hebben we straks het sportforum hier aanwezig. Onder andere Willem Vissers van de Volkskrant... Mario van de Ende, Tomboot. en ook Jochem Uitenhagen is natuurlijk aanwezig om zijn mening te geven.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 Williams en uh, Supreme, Irene Wust. die pakte dus haar tweede zilveren medaille van vandaag. Op de duizend meter eindigde ze achter de Russin, Vatkulina. En op de vijf kilometer was de Tsjechische Sablikova sneller. Jeroen Stekelenburg zocht de vrouw van twee keer goud en twee keer zilver op. Gefeliciteerd met zilver. Test geslaagd? Ja, zeker weten. Ja, nog beter dan uh, onze prognose. Nee, uh, die was brons. Die was brons. Nee, ik denk dat het, uh, het waren best wel zware omstandigheden weer en, uh, hij kwam niet heel makkelijk, maar uh, ik denk dat ik uh, technisch gewoon een goede reed en ik hield een mooi vlak. Dus uh, ja, een mooie tweede plek. Al moet ik zeggen dat het gat met Samliko is natuurlijk wel groot. Maar uh, ik heb nog een jaartje. Ja, dat is dan gelijk de volgende vraag. Is er eigenlijk maar één echte specialist op deze afstand? En dat is zij? Ik denk het wel. Ik denk dat uh, goed, ik denk dat het normaal gesproken, of tenminste, voorheen uh, was zij uh, kon zij wel. Uh, ...met Sablikova een soort van strijd aangaan, maar dat, zo, dat lijkt ook een beetje verdwenen. En um, ja, kijk, ik ga het niet doen. Ik ga me niet specialiseren op de vijf kilometer. Maar ja, ik, het zou wel mooi zijn als er een paar anderen ook op staan ...die uh, Allahs Sablikova zich gaan specialiseren op de lange afstanden. Toch zei je net, ik heb nog een jaar. Heb je dan toch in je hoofd daar, daar een stuk dichter in de buurt te kunnen komen? Ja, dat is wel de bedoeling. Ik denk dat, dat heb ik ook op, op een roundtoernooi al wel vaak uh, laten zien. Dichter in de buurt te zitten dan nu. Ik denk dat het ook meespeelt dat uh, Sablikhoven geen uh, 1500 meter en geen 1000 meter heeft gereden. Maar goed, uh, ach, voor, voor nu ben ik gewoon heel erg tevreden met zilver. En ik denk dat uh, ja, 7.02 is gewoon een keurige tijd. Hoe was deze dag? Want je moest vanochtend een 1000, nu een 5 kilometer. Viel dat nog ergens tegen? Nou ja, het was een uh, lange dag. En het was een drukke dag. Met uh, 1000 meter, prijsdreiking, dopencontrole. Weer even eten en uh, weer even liggen. En, maar goed, het was wel een hele leuke dag. En het was, uh, het was de dag meer dan waard. Ik bedoel, twee keer zilver. Dat had ik niet verwacht hoe ik vanochtend wakker werd. Ja, dat ik zeggen, het was een zilveren dag. Valt dat ergens nog tegen? Nee, valt nergens tegen. Nee, dat is beter dan verwacht. Dus ik ben er heel erg blij mee. En nou, morgen nog. Zit er nog wat in je benen? Er zit nog genoeg in mijn benen om morgen alles uit de kast te halen... en voor goud te gaan. En dat is het enige wat telt morgen. Ja, dat was Irene Vuust. Jochem Uithagen, je kan je afvragen, even, als we even snel naar morgen kijken... het verschil met de rest is zo groot... dat ze waarschijnlijk met de handrem erop moet gaan rijden. In die nou, dat is misschien wel het gro grootste gevaar. Iedereen is sterk, dat ze met die de tiempersuit de bonden echt niet... dat ze niet gewoon te start van start gaat, dat de bol ja. moet lossen. Ja. De kans is echt aanwezig. Precies, want we hadden het al over, uh, uh, uh, de eerder uh, memoreerde Sebastian, dat die ruzie in de Duitse ploeg, ja. dat, dat heeft daarmee te maken, hè? Nou ja, als ik het goed heb begrepen is het zo dat um, Stephanie Beckert... in de laatste Teampersuit gewoon eigenlijk niet lekker mee kon komen. En Perstijn die wilde harder rijden en die zei na nou, de hand iets van... ja, je doet dan werkweiging, maar je moet doorrijden. Nou, dat was natuurlijk niet helemaal... Uh, lijkt me niet helemaal terecht als je dat zegt. En dat vond, uh, Beckert vond het niet leuk. Die heeft ook bezwaar gemaakt bij de Duitse bonden. De die weigerde toen door te rijden, waardoor die, het weer werkweigering werd. Nou ja, die, nee, die zei van ik weiger op deze manier anders bij de weken afstanden mee te doen. En de Bond heeft uiteindelijk ook wel gekozen voor de positie van Becker. En Becker zei: ik ga ook niet rijden. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg toch wel een beetje het gevoel van mevrouw Perstein... dat waar zij komt, er vaak toch wel wat ruzie komt. Dus ik heb zo vermoeden dat mevrouw Perstein... en zelf natuurlijk ook een uh, behoorlijke duit in het zakje houdt qua, qua ja, ongestoken. Ja. En dat uh, is in haar positie lijkt me dan niet heel handig. Ja, maar goed, ze heeft het wel voor elkaar gekregen om nu uh, uh, weer bronzen te ja, pakken, Perstein. Absoluut. Die komt van ver natuurlijk. Die komt van ver, uh, twee jaar schorsing achter de rug en nu gewoon weer op podium staan, terwijl ze in 1996 wereldkampioen werd op deze afstand. Ja. Ja, ik vind het inderdaad heel knap, uh, absoluut. Uh, en, en ze schaats gewoon nog goed. Maar ik, ik vind het vooral ook wel iets zeggen over, over, de, over de rest van, van de dames... of de langere afstanden. We hebben gezien in Nederland dat uh, Diana Valkenburg en Linda de Vries... echt wel beter worden door de jaren heen. Maar ze laat het nu een klein beetje afweten. Ik, ik, ik heb altijd gezegd, als je goed kan schaatsen... dan moet je gewoon ook een prima lange afstand kunnen rijden. Ik denk dat heel veel zijn, moet echt moeten gaan afvragen van... hoe kan een iedereen het voor elkaar krijgen... om zilver op een 1500 mee... of goud op de 1500, zilver op een 1000... goud op een 3 kilometer... en dan weer zilver op een 5 te halen. Hoe doet ze dat? Nou, leg het eens uit. Ze kan gewoon goed schaatsen en heeft een fit lichaam. Dat is het. Dat, dat is het. En ja. dan denk ik dat de meiden daar echt... Die, die, moeten daar veel, die moeten met specialisatie volgens mij haar kunnen verslaan. Dat kan niet anders. En ja. Je ziet dat vaak gewoon echt een hele goede vijf kilometer rijdt. Uh, hoeft uh, iedereen zich niet voor te schamen... dat ze daar uh, op een seconde of een zeven achter zit. Ja. Uh, acht. Dus ik denk dat andere meiden zich een zorgen moeten gaan maken... Ja. Het is puur op techniek wat Huust uh, Nee, natuurlijk op techniek, op karakter ook wel. Maar je moet fysiek fit zijn. En als ik dan een Diana Valkenburg in de laatste ronde weer uh, enorm zie vertragen... denk ik van ja, dat heb je eerder in het seizoen niet gedaan. Dus waar zit het niet? Het zit dus wel in je lichaam om het goed te doen. Nou, waar ligt de sleutel? Zoeken, zoeken, zoeken. Nou, niet, niet zoeken, maar vinden, riep iemand ooit ja. een keer. Een oud-ploeggenoot, Emile de Jager. Dus ja. Ja. misschien is dat wel het beste dat, advies. Dat, dat, dat is Kijk, kijk ja. eens even naar, uh, naar morgen. Twee uh, vijfhonderd meters morgen. ja. En, uh, de, en het de, was een spannende, de dag, vind ik, een spannende dag voor de 500 meter van Jan Smekens. Hè. Die wint zes achtereenvolgende World Cups. Laat gewoon zien dat hij heel erg goed is. Dat hij het in zich heeft. En, ja, en ik hoop echt dat die jongen morgen wereldkampioen wordt. Ik gun het hem zo. Ik, ik mag ook schaatsen van het jaarverkiezing doen. Uh, en dan mag je elk weekend punten geven... Maar Jan rijdt alleen de 500 meter. Dus het is oh, altijd heel lastig strijden als sprinter... en zeker als 500 meter rijder... om, om, om het te gewinnen als schaatsen van het jaar... tegen een, een Sven Kramer bijvoorbeeld. Maar die jongen is zo in, toegewijd bezig de laatste jaar En je ziet hem elke keer beter en beter en beter worden. En ik hoop dat hij nu echt een kroontje op zijn werk kan zetten... en dat hij dat volgend jaar doortrekt. Dus ik, ik, ja, ik zou het zo gaan vinden als hij wereldkampioen wordt, 500 meter. En dat is uh, nog niet eerder gelukt hè, als Nederlander. Nou, spannend gaat het zeker worden. We gaan het morgen zien. Absoluut to floor a record on I'm living for an endless song I want you more now that you're gone Break Zeven minuten voor half vijf. Op de duizend meter werd de Russische Falkulina de verrassende wereldkampioene. Dat was eerder vandaag al. Sterker nog, dat was vanochtend. Ze was drie tiende sneller dan Irene Wüst, die het zilver op eiste op deze afstand. Maar het Leenstra moest genoegen nemen met een teleurstellende achtste plaats. Jeroen Stekelenburg, die praat me daar. Ja, maar Ritten, voor je achtste. Dat is niet waarvoor je komt. Nee. Nee. Waar zit dat in? Ehm... Uh... Nou, de opening ging eigenlijk heel goed, wel uh, denk ik, uh, een van de betere van het seizoen. En toen in het rondje, uh, ja, ik, ik weet niet, in, in de bocht, uh, vooral in die eerste, uh, zeg maar in de tweede binnenbocht, uh, ja, maakte geen snelheid. Ik had net de lijnen niet. Uh, ja, ik weet niet. Ik voel me beter dan dit, maar het komt er niet uit. Die slotronde is ook niet slecht, het is met name die tussenronde. Ja, het, ja, wat ik zeg, in de eerste uh, bocht van die ronde maakt hij geen snijd. Terwijl uh, juist uh, deze week gaat het eigenlijk juist heel goed. En in de training en, uh, ja, weet ik het snelste tempo van het seizoen. Nou, dan verwacht ik er eerlijk gezegd er wat meer van je. Ja. ja, en dan is het zoeken op zo'n wedstrijd. Ik bedoel, in de training gaat het goed. Hoe frustrerend is het dan dat je het in de wedstrijd niet kunt vinden? Ja. Ja, heel frustrerend. Ja, ik, ik, ik voel me gewoon beter dan dit. En uh, ja, het is vervelend dat het al weer voorbij is. Dat het al weer klaar is. Als je naar, je naar je seizoen kijkt, je begon heel goed. Um, trek je daar lessen uit ook? Want, want dit is ook een periode dat je, dat je eigenlijk, eigenlijk natuurlijk op je best wil zijn. Ja, volgens mij ben ik gewoon mijn best. Ik, ik, ik zit gewoon te prutsen in mijn race. Ik, ik weet niet wat ik aan het doen was. Is er dan ook iets technisch? Iets, iets waar je van voelt van nu glipt het door mijn vingers? Ja, ik voel gewoon in de eerste bocht dat ik het helemaal niet liggen. En dan mis je zoveel snelheid. Dat, je, dat, dat, ja, dat kon ik gewoon niet meer krijgen in die ronde. Het is gewoon veel te langzaam. En um, ja, Dat is gewoon technisch. Ik draaide net een beetje doorheen met mijn schouders. En ik had net niet de lijnen die ik wilde. En, ja, ik ging de bocht sowieso al heel uh, raar in. Ja, kortom, die hele bocht was gewoon slecht. En, ja, ja, het is gewoon technisch. Ja, fysiek voel ik me nu goed. En, ja, ik had uiteindelijk deze week weer het gevoel van ja, ik, ik ben er weer, zeg maar. En, uh, nou ja, ik weet niet wat ik aan het doen was. Marit Leenstra, die is niet blij, zo te horen. Nee, nee terecht ook wel, toch? Ja, maar ik, ik, ik vind het wel heel raar als je, als je in de training in de week ervoor... die snelste tempo rondjes van het seizoen rijdt... dat je vervolgens in de, echt in de wedstrijd er geen peperlood van bakt. En dan denk ik van, wat, waar ben je mee bezig, meisje? Je hoort het ook, ze weet het echt niet. Ik denk, van dan zou ik toch eens heel goed gaan praten met deze ofgene van wat het is. Want je, je voelt je fysiek goed. Je voelde dat je snelheid had. Eh, maar het komt in ja, dat, ja, ja. Ik, ik snap dat niet. De ja, magie van de sport misschien ook wel. Ja, nou ja, ik, ik vind dat het dus een mentaal aspect lijkt bijna. Ja. Van joh, ga nou eens gewoon goed kijken. Of hou je jezelf misschien een klein beetje voor de gek zou ook nog kunnen. Ja. Goed, we gaan even naar het, uh, het volleyballen, beachvolleyballen. Want in uh, Scheveningen werd het beachteam Holland voor dit jaar gepresenteerd. De beachvolleyballers die staan voor de zware taak om succesvolle 2012 een goed vervolg te geven. En daarvoor zijn twee nieuwe bondscoaches binnengehaald. Gijs Ronnes krijgt de man onder zijn hoede en de schot Morf Boos zal de vrouwen aansturen. Al met al is de volleyballbond erg tevreden. Floris van Horen die vroeg aan de technisch directeur, met goedkoop, waaraan hij merkt dat het goed gaat met de beachvolleyball. Ik merk dat vooral door de aandacht uh, als we hebben het over talentontwikkeling dat heel veel jonge, goede talenten geïnteresseerd zijn om beachvolleybal te gaan spelen en graag een voltijd programma in willen. Maar aan de andere kant merk je het ook van media, de aandacht met de media, de aandacht van sponsors en ook het aantal spelers dat echt uh, in de top wil gaan presteren. Die ambitie die zie je ook groeien door de aandacht van beachvolleybal. En merk je uh, dat ook met betrekking tot de periode na Londen? Ja, zeer zeker. In Londen heeft het toch weer een boost gekregen. Londen is natuurlijk uitstekend in beeld gekomen. Het enthousiasme, de hele sfeer, de horsecard parade waren ongelooflijk. Alle dagen vol staan, met 15.000 mensen. En dan zie je toch dat die sport wel weer een stap vooruit maakt, ook internationaal. Bijvoorbeeld door nog meer toernooien dit jaar. Nou, het is leuk dat je meer spelers hebt en het is ook leuk dat er een heleboel journalisten op bezoek komen. Maar uh, hoe zit het met de centjes? Zijn er meer centjes gekomen? Nou, we hebben natuurlijk het geluk dat we door NSC en NSF serieus beloond worden voor de prestaties uit het verleden. Uh, dat zullen we ook moeten gaan bewijzen de komende jaren. Voor de dus rest is beachvolleybal heel simpel. Als je taarnoien wint, dan verdien je geld als sporter. En verdien, win je die niet, dan verdien je ook geen geld. Dus dat hebben ze zelf in de hand. De prestaties worden beloond. En de ontwikkeling van Beach Team Holland op zich, daar kan nog wel wat geld bij. Daar zullen we zelf in uh, de afdeling marketing iets meer moeten doen om het budget helemaal rond te krijgen. Um, die verdeling van de topsportgelden. Uh, NOC NSF was enthousiast over jullie, uh, jullie programma's. Maar kan je daardoor ook meer in de toekomst? Uh, of je meer kan is niet helemaal waar dan in het verleden. De afgelopen vier jaar uh, hebben we er ook geen probleem mee gehad om goede programma's op de been te zetten. Uh, ik zie er wel een goede garantie in om deze Olympische cyclus weer... in ieder geval het sporttechnisch programma op de been te houden. Met andere woorden uh, uh, het, het, het basic niveau qua coaches en experts daaromheen. Ja, ik denk het zelfs wat verbeterd is toch wel. Zeker het niveau van de experts en de coaches. Uh, daardoor kunnen we serieus topsportprogramma draaien. Want... Um... Je hebt nu voor de vrouwen een buitenlandse bondscoach. Uh, het succes van het Nederlandse beachvolleybal... maakt het ook dat de buitenlandse coaches uh, makkelijker hierheen te krijgen zijn? Ja, zonder meer. Maar het is ook niet een doel op zich. Ik werk veel liever met Nederlandse coaches... Helaas hebben we nog niet de geschiedenis in Nederland waardoor coaches zich hier als professionals hebben kunnen ontwikkelen in beachvolleybal. We zijn zelf druk bezig uh, om weer nieuwe coachopleidingen te creëren, waardoor we zelf coaches opleiden, Nederlandse coaches. Maar het is vrij eenvoudig om, om uh, goede buitenlandse coaches naar Nederland te krijgen. Ook omdat ze weten dat we een serieus programma hebben dat coach gestuurd is. De meeste landen in de wereld is nog zo dat de spelers een tennis een coach inhuren, waardoor zijn coach helemaal afhankelijk is van de prestaties van zijn team. En zo'n team hem ook weg kan sturen. Dat is hier niet. Dit is coach gestuurd. Dan worden wij trekkende coach aan en selecteren spelers. Uh, de teams zijn voorgesteld. De teams wordt uh, komend seizoen. Ik mis twee namen. Ja, ik niet. <laughs> je bedoelt Rijn en Richard. Maar het is, is logisch. Uh, die zijn inmiddels einde carrière. Die zullen deze zomer nog wat uitbollen. Mensen in alle succes dat ze nog uh, veel plezier met hun sport beleven. En ook wat geld verdienen. Maar het is wel, uh, zij hebben aangegeven niet met een vol programma te kunnen en willen doen. En dit is echt een programma gericht op Rio. En uh, met alle respect, maar daar zullen zij niet mee spelen. Maar um, je zegt, er zijn zo weinig Nederlandse coaches. Ik denk, hé, hey, dat zijn er twee, die kan je opleiden. Ja, dat is ook de bedoeling. Daar hebben we hebben ook gesprekken over gehad met beide. Uh, Richard heeft die ambitie niet uitgesproken. Reinder wel. Dus we gaan kijken welke trajecten we hem kunnen krijgen... om verder op te leiden als de ambitie zo ver reikt, om als coach uh, misschien ook de top te halen. Dat was Bert. Goedkoop Reinder nu weer door. En Richard Schuil die gaan nu op uh, eigen kracht verder... en zullen vooral toernooien in Europa spelen. Het eerste evenement is in juni. De Grand Slam in Scheveningen. Al 1, Het NOS-journaal. Straks het weer. Eerst het nieuws. Mark Visser. Paus Franciscus heeft een ontmoeting gehad met zijn voorganger Benedictus. En ze spraken elkaar in het buitenverblijf in Casto Gandolfo, waar Benedictus voorlopig woont. De ontmoeting duurde drie uur. Ze aten samen en hebben gebeden in een kapel van het verblijf. Franciscus liet merken dat hij zijn voorganger als een gerespecteerde broeder en gelijke ziet. En op zijn beurt maakte Benedictus zijn opvolger kenbaar dat hij hem niet in de weg zal staan. Het Britse leger heeft in Noord-Ierland een bom onschadelijk gemaakt. Die was vermoedelijk bedoeld voor een aanslag op een politiebureau.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 Agenten waarschuwden daarop een supermarktfiliaal in de buurt. En een paar uur later kwam de Devo in de winkel om het gestolen boekje te gelden te maken. De man van 45 is opgepakt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. En daarvoor is hier Willemijn Hubert. Een omvangrijk lage drukgebied bij Zuidwest-Ierland. en een groot hoge drukgebied boven Scandinavië zorgen voor een krachtige oostelijke stroming. waarmee koude lucht wordt aangevoerd. En dat merken we goed. Vanochtend vroeg lagen de gevoelstemperaturen ruim onder de min 10 graden... en ook nu nog is het op veel plaatsen erg koud. En voorlopig komt daar weinig verandering in... dus blijft het devies heel goed aankleden als je naar, bu als je naar buiten gaat. Vannacht daalt de gevoelstemperatuur, met name in het noorden... opnieuw naar waarde tussen de min 10 en de min 15 graden. Er zijn opklaringen en de oostenwind neemt niet of nauwelijks af... In het zuiden is het bewolkt en vooral in Zeeland en ook in Zuid-Limburg... kan er nog wat lichte sneeuw vallen en met deze lage temperaturen... levert dat een witte dekje op. Morgen blijft het droog en schijnt in de loop van de dag steeds vaker de zon. En daarmee komt het kwik een graadje hoger uit dan vandaag. Maar het blijft ook waaien en dus is het voor het gevoel nog steeds winters. Op de Wadden komt er tijdelijk een stormachtige wind te staan, windkracht 8. Langs de noordkust een windkracht 7. En in het zuiden van ons land een overwegend krachtige wind, windkracht 6. Na het weekend gaat de zon steeds vaker schijnen. Ook maandag staat er dan nog een straffe wind. Maar die wind zwakt in de loop van de nieuwe week wel wat af. En daarmee komt voor het gevoel de lente langzaam weer in beeld. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Misschien wel het moment van de week. De lente is in aantocht. Maar goed, ik geef nu een voorzetje aan al die mensen die nu aanschuiven. Uh, Mario van den Ende, oudschaat, zegt de Willem Vissers van de voorkant, Jochem uit de Hagen. Natuurlijk, oud ze blijft zitten. En Tom Bootsen is onze vaste gast, die is er ook. Rondje langs de velden, Jochem. Ik sla jou even je, over. Je zit wel als eerste links naast mij, maar je hebt jou de hele middag al gehoord. Willem Vissers, <laughs> welkom. Wat is jouw moment van de week? Nou, ik sluit me graag bij jou aan. Um... Dat de lente begint. Ja, nou, maar, maar het voetballen was afgelast van die kleine jongetjes vanmorgen. En dat vond ik heel vervelend. En die kleine jongetjes vond het ook heel vervelend. Nou, dat verbaast me. Want je kan toch zelf beslissen of het ja, maar bij de ene club gaat het dan door, bij de andere club gaat het niet door. Bij de ene club zeggen ze de F's en de E's. Dat zijn kleine jongens, die, een kleine meisjes. Die spelen dan niet, want het is te koud. Nou ja, volgens mij, maar die kinderen wilden allemaal voetballen. Dus het is vaak een beetje, soms zijn we iets te voorzichtig met uh, kinderen, met mensen. Je kunt gewoon een paar handschoentjes <laughs> aandoen en een, een, een, een majootje en dan kun je gewoon lekker voetballen. Ja, Jochem, Dat ja. toch nee, van jo, nee, wil een winkel op, zeg maar. Jochem. Nee, nee, nee, ik, ik zei, we maken van een heleboel mensen maken wat watjes door het zo koud te maken. Maar we hadden een discussie eerder vanmiddag en toen kwam, zei ik wel van ja. ik Robert die was een beetje tegen dat je, mensen, dat je kinderen het veld er moesten sturen. maar je moet uiteindelijk wel de verantwoordelijkheid ook een beetje bij de ouders ja. neerleggen: dat ze zorgen dat ze hun kinderen wel voldoende beschermen. Dus, maar ik vind, jongens, je moet ook niet te veel zuur om muts op handschoen aan te ja. ja, en dat is Ja. ja. ja. Indoor sporter, dat weet ik maar. maar ja, Mario van der Ende, ook welkom. Wat is jouw moment van de week? Dank u wel. Dat is, uh, ja, ik las uh, van de week de Voetbal International. Dat doe ik altijd uh, ja, met veel interesse. En las ik een interview met, uh, met Gijs de Jong. Dat is de, uh, de man die de competitiemanager is bij de KNVB. Manager competitiezaken. Ja, manager competitiezaken. En daar stond in dat hij de afgelopen maanden nagenoeg, uh, nagenoeg fulltime bezig is geweest met matchfixing. Nu is hij... Uh, en dat met de bestrijder dus, ervan. Ik ja, met het ja, dat, hoop ik, dat hoop ik wel. Ja, ja. Maar goed, uh, hij is ook uh, hoofd van de scheidsrechtersafdeling En dat is toch een, een tak in de, uh, ja, in de voetballerij die erg uh, onder druk staat. En onder vuur ligt. Ja, en toen dacht ik van, misschien wordt het dan wat tijd om daar wat meer aandacht aan de hand te gaan besteden. En wat minder aan, het, uh, aan die hype van die, van die matchfixing. Bij deze is gezegd Tom Boot. Ik Welkom, oké. jij. Dankjewel. Ik wou het even over Maarten Fontein. Die legt alle functies neer. Hij is een bestuurslid. Die, hij was eerst uh, algemeen directeur van Ajax. en Later is hij in het bestuur, bestuur van AZ gekomen. Maar hij heeft hele hoge functies in, bij de UEFA en de FIFA. En die legt hij neer. Waarom heb ik het erover? Omdat het volgens mij een van de weinige bestuurders is die goed is. Dus het is heel erg jammer. Want we missen nu dus invloed op het hoogste niveau... Uh, Nederland mist de invloed op het hoogste niveau. Heb je een tegen... idee waarom die? Uh, nou, die uh, hij is. Hij zei, na acht mooie jaren moet ik wel stoppen. Dus er zal wel stront aan de knikkers uh, zijn. Ja, maar is het ook niet zo dat je dan uh, na, acht, na acht jaar moet stoppen... omdat je periode erop zit? Ik kreeg niet de indruk... Uh... Want, en ik heb begrepen dat bijvoorbeeld de andere topclubs... die dus nu ook nog steeds bij die ECA bijvoorbeeld uh, aangesloten zijn... Ja. dat die wel een kandidaat weer naar voren kunnen zetten. Dus dan blijft Nederland in ieder geval wel vertegenwoordigd. Dus dat kan zijn dat ze periode gewoon maar voorbij ik is, heb, en ja, dat ja, dat, is. Maar ik heb gelezen, legt alle functies neer. Dus dan neem je aan dat het uit, uit ja. hemzelf gaat. Laten we beginnen met het Nederlands helftal een overwinning op Estland en zette daarmee opnieuw... een belangrijke stap richting Brazilië. De concurrentie. Hongarije en Roemenië speelden in een duel gelijk. En daardoor, ja, was goed nieuws voor Oranje natuurlijk. Het was uh, geen eenvoudige overwinning, maar dat wist de bondscoach... Louis van Gaal natuurlijk al. Nou, ik ben uh, heel erg blij, omdat wij gewonnen hebben. En ik wist van tevoren dat het niet makkelijk zou zijn. Als je naar de internationale uitslagen kijkt... spanje Finland, 1-1. Spanje-wereldkampioen. Het is niet meer zo makkelijk en zeker niet als landen alleen maar komen om, om te verdedigen. En dat is Estland. En Estland heeft ook nog een karakterstructuur dat ze tot 90 minuten vol blijven houden. Konden ze vandaag niet. Dat was onze verdienste. Je zag dat de ruimtes veel groter werden. En we hadden inderdaad nog naar 5-0 kunnen lopen, vond ik. Dat was Louis van Gaal, Willem Vissers. Wat vond je van het Nederlands Elftal? Het viel mij een beetje tegen. Het was, ze begonnen wel aardig en, en, en, en agressief. Maar het was wel heel veel breed, weinig diep. Je, zag, je ziet gewoon, als je vooral in het stadion zit... zie je heel goed vaak dat van Persie aangeeft... nu moet die bal komen, komt hij niet. Robben, nu moet die bal komen, komt hij niet. Van had het van tevoren gehad over één station overslaan. Je moet af en toe één middenvelder kunnen overslaan... om dan uh, tijdwinst en, en ruimtewinst te maken. De wisselpaas. De wisselpaas ook, nou, dat zag je allemaal eigenlijk niet. En uh, dan, dan, dan ben je wel zogenaamd 80% aan de bal. Volgens mij was er 80% balbezit in het eerste 20, 30 minuten. Maar geen enkele kans. Helemaal nul. Nul kansen in het begin. Een schotje van Snijder, een metertje over, dat was het dan. Ja, dus het viel mij wat dat betreft tegen. Ik ben het wel eens met het verhaal dat het wel moeilijk is... om dit soort landen gewoon heel makkelijk te verslaan. Vaak als het 1-0 is, dan gaat het makkelijk. En alle wedstrijden tot nu toe in de kwalificatie... scoorde Nederland binnen de eerste 20 minuten... Zowel tegen Andorra als tegen Hongarije, Roemenië. En uh, die vierde ben ik nu heel vergeten. tegen Turkije. Allemaal binnen de eerste twintig minuten gescoord. Gisteren lukte dat niet. En je ziet als het eenmaal 1-0 wordt, dan is het niet meer zo moeilijk. En dan wordt het ook 2-3. En dan kan het misschien nog wel wat meer worden. Hoewel zij ook nog een doelbeltje hadden kunnen maken. Ja. Overigens, je, je liet net de naam Sneijder vallen. Die is er waarschijnlijk niet bij. Tegen uh, Roemenië. Uh, wellicht wordt hij maar heropgeroepen. Uh, dat horen we later nog. Mario, wat vond, wat vond jij van uh, Oranje? Nou, de eerste helft had ik heel veel medelijden met die mensen. die 55 euro hadden afgetikt. om een plekje te krijgen in het stadion. Ik vond het erg matig, de eerste helft. En wat Willem zegt, dat, dat, ja, ik denk dat ik daar toch eventjes uh, uh, even een aantekening bij moet maken. Hij zegt: Ik zie op een gegeven moment Robben. En ik zie Van Persie steeds zeggen, nu moet die bal komen. Nou, ik denk dat juist nu die twee spelers... er zijn natuurlijk twee topspelers... Nederland die ook in topcompetitie spelen. En ik denk dat daar gewoon het verschil nog ligt. Dat je ziet dat Van Gaal, die zei ook... in, de, in een van de persconferenties van de week... dat hij zei, als ik lang met het Nederlands elftal speel... Ja, of uh, samen ben, dan zal, dus breng ik ze heel snel... bij de top drie van de wereld. Nou, ik denk namelijk dat dat het verschil is met Van Persie en Robben. Kijk, als je dat soort spelers hebt, ja, dan is het heel belangrijk dat die op de juiste momenten ook aangespeeld worden. En ik denk dat daar het verschil ook ligt in het verschil van de spelers die in topcompetitie spelen... en nog steeds in de Nederlandse competitie spelen, want daar liggen natuurlijk lichtjaren verschil tussen. Ja, het verschil is gewoon te groot, Wernovissers, tussen de vaderlandse competitie en de internationale ja, competitie. Ja, dat ben ik niet helemaal uh, met je eens. Het is natuurlijk wel groot... Maar van de andere kant, ik denk dat, dat deze ploeg wel veel potentie heeft. Ik denk dat de Vergaal wel een kern van waarheid heeft. Als hij lang met deze ploeg zou kunnen werken... mits die spelers als Van Persie, Robben, Snijder, nog een keer fit worden en nog één keer hun ding kunnen laten zien... dan denk ik dat de, bijvoorbeeld het, het centrum met De Vrij en Martens Indy... is denk ik in potentie beter dan het centrum Matthijs en Heitinga... wat jaren jarenlang gehad hebben. Er okay. zit meer talent in deze spelers. Ja. Uh, dus ik denk dat met deze groep... Uh, met middenvelders, als je kijkt wat we voor middenvelders hebben... wat er nog achter deze jongens zit, met Maher, met een aantal andere jongens, met Klaasie. Dat alleen de vraag is, zijn die jongens over anderhalf jaar... als dat WK gehouden wordt, minder dan anderhalf jaar... zijn die dan al zo goed dat ze het internationale niveau helemaal aankunnen? En dat is de vraag. In anderhalf jaar kan er heel veel gebeuren. Mario is het niet met je eens, volgens mij. Nou, nee, ik denk dat je dus alleen maar... Als je, je, je praat over een talentvolle groep, en dat ben ik absoluut met je eens. Alleen talent <lacht> moet zich ontwikkelen, denk ik, met de beste tegenstanders... en met de beste mensen om je heen. Dus dan kun je pas gaan kijken of ze echt doorgegroeid zijn. En ja. Ja, dat blijft natuurlijk een vraagteken, koffie koffiedeer kijken. Ja. Maar dus, ik heb wel mijn twijfels. Omdat maar, je in ja, maar de, de, de twee, vier jaar geleden had ook iedereen twijfels. Hè? En toen werden ze gewoon tweede. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ze hebben mazzel gehad tegen Brazilië... maar op zo'n toernooi heb je altijd een keer mazzel. Of je hebt een keer geen mazzel en dan lig je eruit. Straks op het WK kom je in een pool te zitten met... Met één sterk land en dan met één middelmatig land en één ma matig land uit, de, uit, uit Afrika of uit Azië. Nou, dan ga je naar de tweede ronde en dan is het allemaal, is alles mogelijk. En dat zag je het vorige keer ook. Het WK, Spanje heeft vier keer achter elkaar met 1-0 gewonnen. Terecht de wereldkampioen. Maar vanaf de knockout fase vier keer met 1-0 gewonnen. Verlenging tegen Nederland. Allemaal moeilijk. Zo'n toernooi is gewoon moeilijk. En als je een beetje goede loting hebt en de jongens blijven zich ontwikkelen, waar we wel vanuit moeten gaan, dan hebben ze, uh, vind ik, een heel behoorlijke kans. We hebben het nog niet eens gehad over jong als Boetius. Die hebben we allemaal gezien. Wat voor een geweldig talent dat is. Nou, misschien ontwikkelt hij zich wel zo snel. Dat over anderhalf jaar Arjen Robben helemaal niet meer zeker is van zijn plaats als linksbuiten. Zou best kunnen. Ja, ton, ik het zeggen. Nou, we hebben in ieder geval. Het wordt steeds over, over ontwikkeling gepraat. We hebben jonge spelers die er goed zijn. En zich nog verder moeten ontwikkelen. Daarom vind ik het ook jammer dat we alleen maar over anderhalf jaar. Want dat zijn ze misschien nog niet ja, ontwikkeld. Maar verder kijken vanaf 2016 en 2018. Ja. En daar. Bij vind ik dan ook jammer dat Van Gaal slechts een contract heeft tot 2014. Neem een jonge groep, zie dit als tussenstation, die 2014 de WK... en kijk naar 2016 en nee, 2018, want dan moet je echt wereldkampioen kunnen worden. We nee, een WK is geen tussenstation. Sorry, een WK is een WK. Ja. En dan ben je bij. Het is een WK in Brazilië. Dat is het mooiste voetballand van de hele wereld. Als je meedoet aan een WK in Brazilië. dan ga je niet een tussenstation van maken. Dan ga je daar gewoon proberen zo ver mogelijk te komen. Nou, dat, het ene sluit het ander toch niet aan. Maar ik denk dat je. je hebt het net over Boetius. 18 jaar en zo. Dus het is een beetje te hoog gegeten. Dat nog, weet je niet. Misschien maar... zijn de jongens als ze zich optrekken. maar dat is juist belangrijk. Dat zeg maar van Persie. Uh, Robben, dat hij nog een keer fit blijft... en nog, want die kan in principe nog uh, uh, een paar goede jaren meemaken. Dat Snijder, laten we hopen dat hij bij Galatasaray... Uh, wat een goede, op zich een goede club is, uh, fit blijft... en een beetje de schoen krijgt weer. En als die jongens een beetje de rest meeslepen... en, en een paar van die jongeren iets, zich iets sneller ontwikkelen... dan wij misschien nu denken... ik denk dat ze dan gewoon een heel goed elftal hebben. En dat is misschien niet meteen de favoriet voor de wereldtitel... maar dan kan er veel gebeuren en dan kunnen ze... Uh, heel ver komen, ben ja, maar, ik overtuigd. Ja, maar wordt, wordt Boetius uh, nog veel beter in de Nederlandse competitie? Als Feyenoord, bij wijze van spreken, volgend jaar net zoals dit jaar... een seizoen krijgt dat ze eventueel in de voorronde van de Champions League... mee kunnen spelen, uitgeschakeld raken... dan, dan heeft zo'n jongen toch heel weinig echte krachtmetingen... Ja, maar wij doen allemaal net als die spelers van ons... zo snel mogelijk naar het buitenland moeten. Ik ja. heb al een paar keer verhalen geschreven over alle spelers in het buitenland... die vroeg naar het buitenland zijn gegaan als tiener... of als uh, jongen die net twintig zijn... Die allemaal mislukt zijn. Die allemaal op de bank zijn komen te zitten. Die, op, die bijna op hun blote knieën terug naar Nederland wilden om daar weer te gaan voetballen. Laat die jongens bij Feyenoord nou eerst nou eens gewoon twee jaar bij Feyenoord spelen. Laat die nou eerst ja. eens proberen kampioen te worden. Laat ze dan eens één keer in de Champions League spelen met Feyenoord. Ja. En dan gaan ze dan eens een keer nadenken over het buitenland. Maar goed. Ja, maar dat is, dat is, dat is allemaal heel, heel aardig. Maar kijk, je bent betaald voetballer. Eh, er zijn natuurlijk ook genoeg voorbeelden dat spelers ook heel snel moeten kiezen om iets... Kijk, een voorbeeld, Davy Klaassen bij Ajax. Vorig jaar het grootste talent, raakt geblesseerd dit jaar. Nou, we horen eh, haast niets meer van hem. Ja, alleen dat hij eh, met een aantal doktoren nu in Barcelona is geweest om een, eh, om een di goede diagnose te stellen. Maar voor de rest is zo'n jongen ook afgeschreven. Dus ook spelers moeten ook snel voor hun... Bepaalde zekerheid kiezen. Maar ik, ik blijf er nog steeds van mening dat je. Eh, je een weet... speler moet voor zijn carrière kiezen. Je kiest niet voor geld, je kiest ja, voor een nee, carrière. Dat is jouw mening. Maar mis je niet op een gegeven moment ja. een stuk continuïteit in zo'n Nederlands elftal ook? Als je continu met je spelers blijft schrijven, Want dat is volgens mij wat jij zegt, Tonnetje. Inderdaad, nou, nou eens wat lange termijn bekijken. Ik, dat denk ik ook. En daarom heb ik ook gezegd van. Uh, van Gaal veel langer. En ik ah, misschien blijft hij ook wel langer. Kan Wat? toch dat hij nog bij tekent? Ja, misschien. maar dat is allemaal nog geen zekerheid. Om de jongere spelers, ja. spelers die ieder ook de kans te geven... om met ja, want, de oudere want spelers wordt, die meer ervaring hebben daarvan ja, te, te leren. Er wordt gezegd, 18 jaar en misschien ontwikkelt hij. Maar dan heb je het nog pas over volgend jaar. En we weten dat de ontwikkeling pas... Ja, dat men uitontwikkeld is op 23, 24, 25-jarige leeftijd. He, we hebben een jong oranje, wat ook zeer goed is. Nou, dat zal nog wat tijd kosten en dat is waar ik op doel. Maar ja, dan is het toch alleen maar goed dat hij het er nu bij haalt. Tuurlijk, tuurlijk, want de dus nee, nodige nodig dat, ervaring. Dat, dat doet is hier die, een stapje nu op. Ja. Ik zou dat ook doen. Die mix wat, uh, uh, wat jij zegt, daar ben ik het volkomen met je eens. Want want je hoort er een ook hoop ervaring op doen. Kijk, die Nederlandse competitie is vooral zo slecht, zo zwak omdat wij allemaal lopen te roepen... en zaakwaarnemers en journalisten van ja de spelers moeten zo snel mogelijk naar het buitenland. Als die Feyenoord-jongens en Ajax-jongens... als Ajax nou gewoon bij elkaar bleef... als Feyenoord is gewoon bij elkaar bleef... dan werden die teams ook automatisch sterker. Zouden ze ook ja, automatisch dat, verder in de Europacup komen? Ja, maar dat zijn ze nu toch niet? Dat is toch... Te nee, maar dat is omdat zo, wij is te allemaal lopen te roepen... Ja, iedereen te roepen... ze moeten zo snel mogelijk weg. Waar moeten ze dan naartoe? Waar ja. moet Boetjes dan nu naartoe? Moet Klaasie dan nu naar Fiorentina gaan? Laten nou we eens eerst een jaar goed voetballen. Ja, maar wie, wie zegt dat dan? Wij hier aan tafel zeggen niet dat Poetie is nou, ja, Mario worden. zegt net dat iedereen ik, zo snel mogelijk naar buiten komt. Ik denk als je, dat je, als je beter wil worden... Dat, ik kijk ook even naar wat ik van de week ook bijvoorbeeld Robert Eenhoorn weer hoor zeggen. Die hebben een opleidingssysteem in Nederland. De Nederlandse competitie is niet goed genoeg. Dus die, die, die jongens moeten zo snel mogelijk naar het Amerikaanse systeem. Omdat ze daar gewoon en betere tegenstanders krijgen... en, ja. en betere spelers krijgen ja, om ja, zich Maar heen. daar zit wel een groter verschil tussen, tussen dan bij het voetbal. Ja, nou, nou ja, goed. Ik, jij zegt net, uh, uh, bij elkaar blijven. Kijk, uh, doen wij Europees nog mee in Nederland? Ja, maar goed. Hebt ook... uh, in de Europacup doen we toch... Uh, nee. We waren vorig jaar, dit seizoen hebben we het slecht gedaan. Vorig seizoen was Nederland vijfde in de, in de hele Europese langheid. Over het hele seizoen gezien. Ja, maar wat hebben we, wat hebben we gehaald dan? Nou, we hebben geen beker gewonnen, maar er zijn wel een paar ploegen in de, de laatste jaren nog in de kwartfinale gekomen. Ja. Twee jaar geleden zelfs nog twee in de Europa League in de kwartfinale. Dus het is allemaal niet zo slecht, het ligt allemaal redelijk dicht bij elkaar. Er zijn een paar landen die steken er bovenuit. Dat zijn Spanje, en dat zijn in dit geval misschien Italië en Duitsland. Dat zijn de landen, maar dan moet, je ook bij, dan moet je ook bij een topclub terechtkomen. Wat is er nou terechtgekomen van Elia? Wat is er nou gebeurd met die carrière van die jongen? Ja. Wat is er nou gebeurd ja. met de carrière van Royce en Drenthe? Ja, nee, hij is gek geworden, dat... maar wat is er gebeurd met die jongens dan? Ja, nee, maar dat is, dat is toch een keuze die. Die, die ook een speler zelf te nee, Ja, want ik praat. Ik, ja. ik ben een voetballiefhebber. En ik wil voor die jongens het beste. En dat is de ja. bankrekening. Kijk ik even niet naar. Dat mogen zij zelf bepalen. Dus ik kan het natuurlijk niet tegenhouden dat zij weggaan. Ja. Maar ik vind het jammer dat spelers te vroeg weggaan. En daardoor hun carrière ja. naar de malle moer helpen. Ja, dat ja, is ja, ik denk, ik denk Ze denk gaan dat... te vroeg weg. Omdat er in het buitenland geen opleiding is voor die jongens. Want als daar een opleiding zou zijn. zou er helemaal geen bezwaar tegen, en tegen zijn. En de clubs niet interesseert. Liverpool, nou, denkt dat gewoon, ik toch? Wij halen Rijnbabel. we halen die. Wij halen die. Wij halen die. En de al? trainer zegt wel, oké, okay, ik heb nu 30 spelers, ik heb 40 spelers. Ik ga wel eens even kijken wie ik dat opstel. Dat zeg ik toch, ze worden nou, dus niet, niet nodig. En dan zit Ryan Babel op de bank en in zijn hotel te kniezen. En dan komt hij vijf jaar later, moet hij ze vrijkopen bij Hoffenheim... om amen amen weer in Nederland te mogen voetballen. Nou, nou, nou veel succes. En, is toch jammer? Dan kom je natuurlijk weer bij de alle oude discussie... wat de rol is van de zaakwaarnemer hierin. Nou, de zaakwaarnemer is... heeft natuurlijk belang bij dat zijn jongen al op jonge ja, leeftijd... Voor ja, ik wil bij luisteren dat zelf gaat. ook. Roy van Drenthe, die, ja, nee, goed, die jongen die kiest waarschijnlijk dan voor het geld... Vijand misschien... ah, kost ook wat geld, want Vijand kreeg 13 miljoen voor hem. Ja, dus waar. ik veroordeel dat niet. Ik veroordeel het systeem niet. Ik vind het alleen jammer. Wel, iedereen moet het zelf weten, iedereen is wijs genoeg. En, en misschien hebben ze wel familieleden die zeggen: Ja, maar je bent helemaal gek. Want volgend jaar breek je misschien je benen en heb je niks. Dus ik veroordeel helemaal niemand om. Iedereen is in een vrij land, moet zelf bepalen wat hij doet. Ja, het is wel. alleen heel erg jammer voor Royce en Drenthe, die 80 interland zou kunnen spelen als linksback als hij gewoon een normale carrière had gehad. En die nu eentje gespeeld heeft. En nu bij Alania en zit. Nog een keer? Alania Vladi-Kafkas... op de altijd sympathieke, rustige Caucasus. Ja, nou, mooi uitzicht. Ja, goed. Uh, Louis van Gaal die heeft uh, zich kritisch uitgelaten over Arjen Robben. Hij zei dat hij te veel over het veld... Eh, van de ene kant naar de andere kant ging. Een beetje zijn eigen uh, spelletje wilde spelen. Is dat, is dat, uh, uh, kan je dat doen als coach? Openlijk, zo een speler afvallen? Ja, natuurlijk. Als het waar, het gaat alleen maar... is het waar of is het niet waar? Die spelers... ja. Uh, dat zijn toch geen kleine kinderen meer. Dat zijn mensen die miljoenen op hun bankrekening hebben. Alles. Waarom moeten ze niet tegen kritiek kunnen? En ze accepteren het ook. Van, uh... Ja, maar dat zeg ik ook niet. Ik zeg alleen. De, de, Waarom? dat het misschien opvallend is dat hij dat in het openbaar doet. Waarom de, de, hij kan nou, het in dat hij Wat is daar voor bezwaar tegen dat het openbaar gebeurt? Ja, er werd hem gevraagd. Hij werd hem gevraagd naar nou, de wedstrijd van. Robbie stond af en toe op rechts. En dan stond Lens ook gewoon op rechts. Er stonden er twee buitenspelers op rechts. Dus er werd gevraagd door journalist van verhaal van was dat nou de bedoeling? En dan zegt Van gewoon nee, dat was niet de bedoeling. Dus ik vind dat hij dat antwoord wel moet geven, ja. mag geven. Ja, maar mag maar ik... was over de Guzman was hij ook niet zo positief. Dus, uh, maar mag ik nog even over de kritiek doorgaan? Kijk, de, de spelers, als er een vertrouwensrelatie is, zullen die spelers dat accepteren. Want de achterliggende gedachte van die kritiek is, we gaan het nu verbeteren. En wat is er daar voor bezwaar tegen? Nee, je, je moet mij niet aanvallen. Nee. Ik gooi het alleen maar op tafel. Nee, jij kan niet zo goed in ik, nee. Nee, ik doe het in het algemeen nee. omdat men kritiek. Kritiek is altijd te allen tijde positief. En gratis advies. En als het negatief bedoeld wordt, is het geen kritiek meer, maar negativisme naar mijn idee. Wat vinden jullie van Robba eigenlijk op dit ogenblik? Want hij zit een, ik heb een beetje het gevoel dat hij. Hè, er gaan verhalen dat hij weggaat bij Bayern, bij of weg moet bij Bayern. Ik heb niet het idee dat hij echt goed is in zijn vel. Nee. Ik weet niet hoe dat bij jullie uh, Nee, dat uh, zei ik. Ik heb hem deze week gesproken, maandag, toen uh, de spelers bij elkaar kwamen. Toen zei hij ook, maar hij wilde er niet te veel over zeggen, want hij zegt het staat meteen morgen in de beeldsuiting. Uh, ik heb alles beter in mijn vel gezeten. Dus het staat nu morgen in de beeldsuiting? Nou ja, maar dat zei hij ook zo. Dat mocht al in de krant. <lacht> maar dat is natuurlijk niet zo heel erg schokkend nog. Maar hij is gewoon natuurlijk daar. Hij heeft veel op de bank gezeten terwijl hij fit was, wat hij in zijn leven eigenlijk nog nooit. Hij is natuurlijk vaak geblesseerd, maar als hij een keer fit is, dan wil hij ook spelen. Nou, hij mocht dus een tijdje moest hij op de bank blijven zitten. De laatste wedstrijd heeft hij dan wel gespeeld. En wil hij zich heel erg, dat zag je gisteren ook een beetje... dan wil hij zich heel erg geforceerd gaan bewijzen. Ja. Gaat hij naar rechts, als hij te weinig ballen krijgt... gaat hij hem daar maar ophalen, vrije trappen nemen. Uh, uh, allemaal acties die dan net niet lukken. Het is allemaal net niet. En, uh, maar Robben is wel een speler die, als hij fit blijft... Uh, zijn ritme heel snel kan herpakken. En die dan nog wel van heel erg... Ook als hij natuurlijk goed is blijft hij wel een van de unieke spelers in de wereld zelfs. Maar Maru, heb jij ook het gevoel dat het een, een gevoelsjongen is... die echt veel vertrouwen nodig heeft om goed te renderen? Ja, en dat, dat, ja, dat hij dat bij Bayern misschien nu niet heeft? Ja, daar lijkt het al steeds meer op. Maar ja, goed, dat, uh, hij heeft natuurlijk bij de grootste clubs... Uh, bij Chelsea gespeeld, bij Real Madrid gespeeld. En het was dat altijd eigenlijk net niet. Hè? Willem zegt net nou, ook... Uh, nou ja, je, je zegt net ook als hij maar fit blijft. Ja. Nou, uh, Dat woordje als, dat zegt eigenlijk alles. Kijk, we moeten niet vergeten. Hij, hij wordt voor de... Uh, op deze en je moet de die zesde vergeven... keer kampioen. Ja, nou, mede Kijk, natuurlijk. De, de, de, de, en, en, wordt nu vaak een beetje lacherig over Robben gedaan. Oh, nee. oh, hij ho, ho, ho. wordt gewoon voor de zesde keer landskampioen. Oh, ja, wacht even, zijn en, team bedoel je. Ja, en, ja als zijn team. U, mede, ook, hij heeft wel vaak dus blijkbaar bij de goede teams gezeten. Zes ja, ik, keer kampioen. Twee keer Champions League finale gespeeld. En het rare is, twee keer heeft hij in feite... En dat is vaak het jammeren, met hem. Die kansen in de wk finale natuurlijk. Dat is een beetje zijn carrière dan weer. Net niet op dat moment. Maakt hij die bal... Al gaat hij de rest van zijn leven in, in een tuinstoel zitten... dan zegt iedereen... die Robben die heeft ons wereldkampioen gemaakt. Dat is een toffe kerel. En die bal die gaat via de teen van hij naast. En, je moet en niet nu vergeten. is het een beetje een... een, een, ja. een en je moet hmm. niet vergeten dat hij bij Bayern München natuurlijk in een geoliede machine loopt. Die tot nu toe alles wint he, op het ogenblik. Dus wat dat betreft... Ja, maar is het voor een maar, coach... Nou weet ik wel even aan Jochem van Jochem voorleggen. Was... Even van Jochem, ook in de algemene zin. Uh, want vertrouwen speelt ook bij schaatsers natuurlijk. Uh, ja. En bij topsporters is in het algemeen een, een belangrijke rol. Hoe, hoe, hoe groot is die factor? Die factor vertrouwen voor een, voor een sporter? Nou, ik denk dat die wel heel groot is. Maar als ik gewoon kijk naar het voetbal. Je zit natuurlijk met zoveel spelers waar je continu... Ja. je collega's in je nek voelt heigen die jouw positie willen hebben. Dat dat, ja, je moet wel ontzettend sterk in je schoenen staan. Wil je daar continu het maximale uit jezelf halen? Als je nog een keer af en toe geblesseerd raakt... Ja, dan weet je al meteen dat je niet meer... dan word je ingehaald door je collega's. Ja, moet je dan maar eens een keer je plekje terug zien te vinden. Maar ik denk uiteindelijk dat het wel aan de coach is... om iemand het vertrouwen te geven dat hij gewoon kan gaan spelen. En dan... Ja, dan moet je er volgens mij wel weer in, in, in door kunnen groeien. Ja. Waarom lukt het aan een aantal echte topspelers wel? En dat is, ik denk dat een de mentaal proces daar uh, ja, absoluut uh, onderdeel van is. Ik denk dat er een groot verschil tussen individuele sport en teamsport... moet ik je zeggen. Bij een individuele sport moet je het zeker. Dan moet die schaart zich helemaal vertrouwd voelen. Maar bij een teamsport heb je best kans. De groep bestaat uit 27, 26 man. Als we zo redeneren, hebben de 13 kennelijk... geef je geen vertrouwen. Eh, of 11 geen vertrouwen. Ja, wat is het? 22 man, 11 welvertrouwen en 11 geen getrouwen. Ik denk dat spelers vertrouwen zelf moeten opbouwen. En Joep Heinkes, waar dat over uh, Robben, die is toch niet helemaal gek, denk ik. Nou, maar Ribéry heeft toch ongeveer hetzelfde? Die, die speelt toch ook niet alles? En dat is eh, wat Robbe is voor Nederland, is Ribery of voor Frankrijk. Dus dan hebben het ook niet over een, een klein landje. Want die zal, geloof ik, nu nummer 1 in de toren Spanje. Hey, Robbe heeft natuurlijk gewoon dit seizoen ook weinig gespeeld. Hij heeft elf wedstrijden gespeeld in een competitie van de ja. 26, geloof ik, of 27. Dat is gewoon niet veel. Maar Robbe heeft één heel goed seizoen gehad. Zijn eerste seizoen bij München. dat vergeten we wel, dat was echt fantastisch. Sterker nog, toen heeft hij Van Gaal gered. Want Van Gaal was toen coach daar geworden. En dat was in het begin al helemaal crisis. Toen lag hij er al bijna uit. En Robben, die iets later kwam. Want die kwam van, ik meen Real Madrid toen. Die heeft daar echt geweldig gespeeld toen in die eerste fase. En die heeft ja. alle wedstrijden ja. tegen Wolfsburg, weet ik nog. Heeft die, die speelde echt De hele tegenstander speelde die aan elkaar. En die heeft eigenlijk ook in de Champions League ontzettend goed gespeeld. Want ze kwamen vooral door Robbe toen in de finale. Ja. Door zijn inbreng. Maar, het ver... dus, dus, maar alleen dit seizoen heeft hij gewoon... Het, een... verleden, het verleden geeft dan toch niet... Nee. Nee. <laughs> nee, ja, over het En af. hij heeft natuurlijk die, die ja. blessure ja. na de WK... Die, die, die volgens Bayern door het Nederlands Elftal kwam... Uh, uh, die heeft natuurlijk erg veel goed in het eten gegooid. En daardoor is hij natuurlijk wel uh, een stuk minder populair geworden daar. En niet te vergeten, die Champions League finale in München... waarin hij die, die penalty miste. Ja, ja, je zei de... wel, vergeten die periode, dat hij zo goed was. Dat geldt trouwens voor Nee, er ook natuurlijk. In die periode dat het in te ja, Twee of drie jaar geleden. Ja. Maar ik, ik denk andersom. We denken ja. te veel aan die periode ja, dat ze gaat zo het zo goed doen. waren. En dat ja. zijn ze niet eens. meer. Nee, maar dat is de, vraag, is de vraag is nu of ze dat nog een keer kunnen. En je zou kunnen zeggen ja. nee. Maar qua leeftijd zou het wel moeten kunnen. Maar dan, dan kom ik even. We zitten nog op 1,50 van, uh, van de ster. Dus ik kunnen het nog mooi even afronden. Uh, jij zei net van ja, de eerste helft viel zwaar tegen. Dat was ook zo. Maar is het niet zo dat wij in Nederland... Misschien te veel verwachten van Oranje, eigenlijk. Ja, de dat, is ja dat ben ik het met je eens. Maar goed, kijk, zo'n wedstrijd is normaal gesproken, is het bij rust 1-0 en dan eindigt het in 4 of in 3. En nu was het natuurlijk, te veel heel lang geen doelpunt. Maar ze kregen ook helemaal geen kansen. Ik vond het voetbal in de eerste 10 minuten, vond ik, want het waren waar, constant aan de bal. Het zag er goed agressief uit. Alleen op een gegeven moment moet er wel een dreiging ervoor komen. Er moeten wel kansen komen. Anders heeft het voetbal niet zoveel zin. En je kunt wel zeggen, ik heb 90% balbezit. Maar als die bal alleen maar in de breedte gaat en die essen staan gewoon eh, inderdaad in twee rijtjes achterin. En die denken, nou laten ze die bal maar lekker breed spelen, dan heeft voetbal gewoon geen zin. Het nou, gaat om doelpunten Mario. maken. Marion? Maar ja, leg je dat ook niet als een soort verwachtingspatroon bij een publiek neer? Als je als bondscoach zegt, we willen domineren, we willen aanvallen... en we willen ook nog vermaken. Nou ja, die eerste twee dingen deden ze. Domineren deden ze, ja. en, ze en ze vielen aan. Ja, en maar vermaak, dat dan, was dan leg je natuurlijk je verwachtingspatroon ook wel heel hoog. Hè? Ja, en je kan je inderdaad uh, afvragen wat de rol van het publiek zelf is. Want het was muistil. Ik had niet de indruk dat de hele arena achter Oranje ging staan gisteren eigenlijk. Dat is natuurlijk ja. het, ook de nee, samenstelling is, van het, de het publiek. Het is hetzelfde verwachtingspatroon misschien. De samenstelling van het publiek ook. Zijn, het is carnaval. Het is voor de wedstrijd. Ik, uh, ik ik ja. heb het is voor kloor Ik heb het een beetje beluisterd. Uh, uh, liedjes over blote kont. Ik weet niet precies wat de oh. tekst was, maar dat was van tevoren het grote lied in het stadion. Nou ja, dan, dan, dan, dan is het carnaval. Er komen mensen die komen van bedrijven, die krijgen allemaal ja, oh, uh, nou, uh, bedrijfshuisjes. Het, het meest uiteindelijke ja. voorbeeld was, was die wedstrijd, Ja, dat is een lang verhaal. Nou, heel kort, dan, nee. 10 seconden. Nou ja, Estland thuis in 2001, Het was Nederland net uitgeschakeld. Het is dan iedereen de middag naar de polonaise te lopen, ter terwijl je uit zou zeggen: Fluiten, fluiten, fluiten. Ja, ja. Goed, tot zo na vijf. Hè. En langs de land, op één.